5 uur. Het NOS-journaal. Jan Boot. Rutte zegt sorry voor verwarring over steunpakket Griekenland. Rust teruggekeerd op de internationale beurzen. En steeds meer jongeren vergiftigd door experimenten met roesmiddelen.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 Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau. Het kabinet heeft vandaag voor het eerst na de vakantie weer vergaderd. De Jager benadrukte dat Nederland er in vergelijking met andere landen goed voor staat... door de maatregelen die het kabinet al heeft genomen. Maar hij sluit extra bezuinigingen niet uit. Het Italiaanse kabinet komt vanavond in spoedzitting bijeen voor begrotingsoverleg. Het kabinet Berlusconi wil maatregelen nemen om in 2013 de begroting in evenwicht te krijgen. Daarvoor moet volgend jaar 20 miljard worden bezuinigd en het jaar erop nog eens 25 miljard. In de afgelopen dagen is al koortsachtig overleg gevoerd in Rome. Daarbij waren ook de organisaties van werkgevers en werknemers betrokken. Het kabinet denkt aan privatiseringen, belastingverhoging... verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen... en beperking van de vakantiedagen om de productiviteit te verhogen. Zo wil Berlusconi het vertrouwen van de financiële markten in Italië terugwinnen. Op de aandelenbeurzen is vandaag wereldwijd de rust teruggekeerd. De Europese beurzen staan al de hele dag op winst... en ook Wall Street in New York is positief begonnen. De koersstijgingen zijn te danken aan koopjesjagers die voordelig aandelen inslaan. De ax index in Amsterdam staat op een winst van zo'n 2 Ook de beurs in Parijs, Frankfurt en Londen noteren zo'n stijging. Anders Breivik heeft tijdens de schietpartij op het eiland Utoya... een keer of tien met de politie gebeld om zich over te geven. Dat zegt zijn advocaat. Breivik wilde voorkomen dat hij door de politie werd doodgeschoten. Hij belde in korte tijd tien keer naar de politie... nadat hij al veel jongeren had gedood. Twee keer werd er opgenomen, zegt zijn advocaat. Breivik zou zijn overgave hebben aangeboden en de politie zou dat hebben geaccepteerd. Daarna besloot Breivik toch om verder te gaan met het neerschieten van de jongeren. Totdat de politie er was. De politie van Oslo wil nog niet op de beweringen ingaan.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 Doordat jongeren experimenteren met roesmiddelen en medicijnen komen er steeds vaker gevallen van vergiftiging voor. Dat schrijft het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Geneesmiddelen tegen ADHD, zoals Ritalin, worden geslikt als pepmiddel. En dat leidde vorig jaar tot 34% meer vergiftigingsgevallen. Het aantal vergiftigingen door het overmatig gebruik van hoestdrank met een geestverruimend effect verdubbelde. Verder groeide ook het gebruik van noodmuskaat... dat een hallucinerende werking kan hebben en van pado's. In een ziekenhuis in Tilburg is een patiënt van 40... door drie vrouwen mishandeld. De drie kwamen verhaal halen omdat hij op de kermis... een dochter van een van hen zou hebben mishandeld. Zelf zegt hij dat hij alleen maar een paar vechtende vrouwen... uit elkaar heeft gehaald. In het ziekenhuis gingen de vrouwen van 41, 57 en 60 jaar hem te lijf. Onder meer met een knuppel. Hij werd ook bedreigd met wat later een neppistool bleek te zijn. Verpleegkundigen hebben de drie overmeesterd. De Noor Boazon Hagen is de nieuwe leider in de Eneco-tour. Vandaag was er een tijdrit en Boazen Hagen was sneller dan de Belg Gilbert, die gisteren de leiderschruiver overde. De tijdrit rond Roermond werd gewonnen door de onbekende Nieuw-Zeelander surgeons. Hij reed de tijdrit toen het nog droog was. Alle klasse mensrenners reden in de regen. Het weer vanavond in het zuidoosten nog buien In de rest van het land is het droog. Morgen zwaar bewolkt en in de middag kans op buien. Het wordt dan 20 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Zondag vooral in het zuidoosten kans op stevige buien. Ook maandag nog buien, maar daarna droog en meer zon. ANWB Verkeersinformatie er staat 40 kilometer file. Op de wegen rond Rotterdam staan files door de werkzaamheden op de A20... Verder op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een file tussen Maastricht, Aken Airport en Knopenskerensheide van 4 kilometer door een ongeluk. De weg daar is wel weer vrij. A4 verlaardingen richting Hoogvliet. Tussen Knopend Ketelplein Knoop en Knopend Benelux 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Knopend Kleinpolderplein 4 kilometer. Dat komt door die werkzaamheden. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Venraai Noord. 3 kilometer file. Dat komt door een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Venraai Noord en Ven... Venraai. Noord en Venraai. Uh, verkeer richting Venlo kan bij knooppunt E-wijk het beste omrijden... via Den Bosch en Eindhoven. Dat is via de A50, A58, A2 en de A67. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemiddag. De beurs hadden deze week te maken... met flinke koerswisselingen. Hoe is de week geëindigd? We zetten alles op een rijtje. En we gaan naar Noorwegen voor het laatste nieuws... over Anders Breivik, de schutter van Utoja. Dat en meer tot half zeven vanavond. Ja, U hoorde het net al in het nieuws. Jongeren exper experimenteren er lustig op los om in een roes te komen. Met allerlei middelen. Dat kan uh, gevaarlijk zijn. Uit het jaarverslag van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum... blijkt dat het aantal vergiftigingen door dit soort experimenten, experimenten vorig jaar flink is toegenomen. Wat opvalt? Vergiftiging door ADHD-geneesmiddelen, door hoestdrank en zelfs noodmuskaat. We praten met Irma de Vries, uh, plaatsvervangend hoofd bij het Vergiftigingen Informatiecentrum. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heeft u een verklaring voor die toename? Nou, voor een deel gaat het om middelen die heel veel worden voorgeschreven. Bijvoorbeeld ADHD-middelen, die zijn in veel huishoudens uh, verkrijgbaar. En overdoseringen daarmee komen eigenlijk in alle leeftijdscategorieën voor. Bij hele jonge kinderen die snoepen gewoon van uh, de pillen van broertjes of zusjes. Dat is per ongeluk? Dat is per ongeluk. Maar het zijn vooral jongeren en uh, jongvolwassenen die het middel ook als uh, pepmiddel uh, misbruiken. Maar hoe verklaart u dat, dat experimenteergedrag van jongeren? Is dat, is dat nou meer dan vroeger? Nee, het is waarschijnlijk van uh, alle generaties dat uh, jongeren experimenteren. Maar het hangt eraf van in welke tijd ze opgroeien, welk middel uh, eigenlijk voorhanden is. Ja. En heel veel middelen die bekend zijn dat ze ook een uh, roeswerking hebben, die en... worden toch een keer uitgeprobeerd. En met alle gevolgen van dien dus? Ja, zeker. Ja. Nou, u zei net al, ADHD-geneesmiddelen, daar, daar wordt het, het een en ander mee geëxperimenteerd. Uh, hoe, hoe groot is dat, hoe, dat probleem? Nou, het probleem is, uh, we hebben daar toch uh, zeg maar zo'n uh, zo ruim 600 meldingen per jaar mee. Uh, terwijl dat in 2009 nog zo'n ruim 450 uh, blootstellingen betrof. Dus dat is toch een flinke stijging. Een stijging van 34 procent in één ja. jaar. Nou zijn die ADHD-middelen, dat zijn natuurlijk medicijnen die je op recept krijgt. Die krijg je niet ja. zomaar. Maar uh, ik, ik lees ook in uw rapport, hoesdrank, dat dat ook door verkeerd gebruik vergiftigend kan zijn. Ja klopt. Uh, Hoestranken die uh, met een bepaalde stof erin, die uh, worden ook wel misbruikt omdat ze hallucinogene eigenschappen hebben. En dan uh, vinden we daar met name een stijging van het aantal uh, overdoseringsgevallen in de leeftijdscategorie van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. En wat gebeurt er dan als je dat te veel neemt? Als je daar te veel van inneemt, neemt, dan uh, kan dat hele ernstige effecten uh, teweeg brengen. Het, uh, het zijn verwardheid en de hallucinaties die men wilde. Maar er kunnen zelfs ook epileptische aanvallen, hartkloppingen, uh, zelfs hartinfarcten bij ontstaan. Hoe, hoe weet, zijn. Ja, maar hoe weten die jongeren nou dat ze dat, ze dat zo eventueel zouden kunnen gebruiken om halluc hallucinaties te krijgen? Nou, veel informatie die, uh, ja, die gaat tegenwoordig natuurlijk toch via het internet. Hè, dat uh, mensen daar uh, informatie vinden en ja, anders uh, horen ze het wel van elkaar. En ik lees dan ook uh, niet alleen hoestdrank, maar ook noodmuskaat. Wat, wat, wat kan daar dan gevaarlijk aan zijn? Nou, noodmuskaat is niet zo uh, gevaarlijk. Uh, alle overdoseringsgevallen die wij binnenkregen, die waren eigenlijk allemaal uh, licht uh, van aard. Maar het heeft wel de naam dat het uh, ook hallucinogene eigenschappen heeft. Hè, dus dat je ervan uh, hallucineert. Maar eigenlijk uh, resulteert het bijna altijd uh, als je daar te veel van inneemt in hoofdpijn, droge mond, misselijkheid en uh, nou, een naar gevoel. En komen die mensen dan uiteindelijk ook bij u terecht of, of uh, de, bij de dokter? Voor de, ze komen vaak wel bij de dokter terecht. Uh, zeker bij de huisarts, die, die natuurlijk graag wil weten wat voor kwaad uh, zo'n middel kan. Mm -hmm. En als het ernstig is, dan komen ze ook in een ziekenhuis terecht. Ja. U constateert ook dat het uh, aantal alcoholvergiftigingen daalt. Um, nou ja, wij horen natuurlijk zoveel verhalen over coma -zuipen, dat we dachten dat dat nou juist aan het toenemen was. Maar dat klopt dus helemaal niet. Nou, dat klopt wel hoor. Het coma is nog steeds aan het toenemen. Maar een alcoholvergiftiging, ja, dat is zo'n bekend beeld... dat uh, eigenlijk alle artsen weten wel hoe ze dat moeten behandelen. Dus die hebben het advies van het vergiftiging... Ging het centrum niet nodig om uh, die behandeling in te zetten. Dus wij krijgen er minder vragen over. Maar dat zal niet de trend zijn voor Nederland. Inma de Vries van het Vergiftigingen Informatiecentrum, bedankt voor de toelichting. Ja, graag gedaan. Het is tien minuten over vijf. Gisteravond laat werd de handel in short-selling verboden op de beurs... in Italië, Spanje, België en Frankrijk. Die landen die kregen de afgelopen week te maken met kelderende beurzen. In Frankrijk kwam de bankensector woensdag zelfs 20 lager uit. En We gaan naar onze correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Um, ja, Frank, verbod op short-selling dus afgelopen dag. Zijn die Franse beurzen daar nou iets van uh, gekalmeerd? Ja, ze zijn er iets van gekalmeerd. Maar of er een kausaal verband is met het verbod, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Wat we wel zagen dat er vandaag niet meer van die heen en weer schietende koersen waren. Zoals we de afgelopen dagen wel zagen. Als we naar de beursindex kijken, de K 40, die stond eigenlijk sinds het eind van de ochtend positief. Die nam alleen maar toe. En ook de koersen van de banken, hè, dan hebben we het over de grote, BNP, Paribas, Société Générale. Die waren allemaal goed vandaag. De banken zijn in de plus geëindigd allemaal. En hoe is, is er gereageerd eigenlijk op dat verbod, op shortselling? Nou, er is eigenlijk nauwelijks discussie over in Frankrijk. Het is toch een beetje een ja, hogere beurs-abracadabra... zou je kunnen zeggen, voor gewone Fransen... en voor veel politici zelfs ook. Wat je wel ziet is dat er een discussie aan het ontstaan is nu... over het beleid van de rechtse president Sarkozy. En met name over zijn plan om het begrotingstekort flink terug te gaan dringen. En dan hebben we het natuurlijk over de financiële status van het land als geheel. Hè? Nou, Sarkozy die wordt zowel aangevallen door extreemrechts... als door de socialistische oppositie nu. En beiden zeggen, Sarkozy, je bent zelf verantwoordelijk... voor het oplopen van dat tekort. En de socialistische partijleider, Martine Aubry... die komt vandaag bijvoorbeeld met een heel stelsel aan voorstellen... over hoe zij de crisis op zou lossen. En ja, daarmee is wel duidelijk... de crisis en de bezuinigingen zijn een verkiezingsonderwerp geworden. Want over acht maanden zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen. Ja, dan heeft de uh, natuurlijk ook nog te maken... met een tegenvallende economische groei in Frankrijk. Ja, Er zijn vanochtend inderdaad flink tegenvallende cijfers bekendgemaakt. In het tweede kwartaal was de economische groei in Frankrijk 0%. Dat is natuurlijk een forse daling. Na het eerste kwartaal toen was er nog 0,9% groei. Maar volgens de regering is dat geen reden nu... om de groeiverwachtingen voor het hele jaar naar beneden bij te stellen. Zijn minister van Economische Zaken François Baroin vandaag. Non, euh, nous sommes en ligne, nous allons suivre naturellement les indicateurs, comme je le disais, dans les semaines qui viennent, mais nous sommes en ligne avec nos prévisions, confirmées aussi, je le rappelle, par l'OCDE qui nous place au-delà des 2% de ce que nous avions dit, et confirmées également par le Fonds monétaire international. Nou, volgens de minister zal de Franse economische groei dit jaar gewoon uitkomen op 2%, zoals eerder ook al werd gedacht. En hij zegt daarin gesteund te worden door internationale organisaties als het IMF. Dat die minister hoopvol is en aan die 2% blijft vasthouden, dat is niet zo heel gek. Het is zelfs cruciaal voor de toekomst van Frankrijk. Want als de groei lager zou uitkomen dan is begroot, betekent dat ook dat de staat minder inkomsten krijgt dan begroot. En daarmee worden terugdringen van het begrotingstekort waar we het net over hadden, nog moeilijker dan het nu al is. En Frankrijk moet dat begrotingstekort juist vorst terugdringen als het niet tot de club van brekenbeentjes in Europa wil gaan behoren. Dus er is nog veel werk aan de winkel daar in Frankrijk. Frank Renoud. En we praten verder met financieel expert Jeroen Vetter van Capital Guards. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag. Ja Niet alleen in Parijs, ook op de aandelenbeurs in de rest van de, de wereld is de rust een beetje teruggekeerd. Hè? Eindelijk uh, geen hectische dag op de beurs. Nee, nou, eigenlijk zijn de dagen nog steeds hectisch. Want ook al zijn de cijfers vandaag en gisteren groen. dat wil niet zeggen dat de rust al is teruggekeerd. Dat zou misschien iets te vroeg juichen zijn. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Want ik denk, ja, groene cijfers, dan, dan is iedereen toch uh, uiteindelijk uh, uh, winst weer aan het maken. We zijn de goede kant dat, op gegaan. Dat klopt. Maar vergeet niet dat de, de meeste beurzen staan. Uh, vanaf begin van het jaar in. Uh, minder van tussen de min 10 en min 20. Uh, dus ver, verre van een herstel, uh, ik zou dit zeker geen herstel willen noemen. Dit zijn wat ze vaak in vaktermen noemen snapbacks. Uh, korte dagen met, met, met, met herstel. Uh, we zagen dinsdag een extreme dag waarbij in de ene minuut de, de koers in de min stonden en de volgende minuut in de plus. Nou, dat, dat getuigt van een hele hoge volatiliteit. Uh, dat wordt ook wel angst genoemd. Nou, nee. die angst is nog steeds uh, erg aanwezig. En ik verwacht niet dat dat uh, de, de komende dagen ineens allemaal Hosanna en omhoog gaat. Nee, nou we hebben vandaag gehoord over shortselling, werd verboden in vier landen. Ja, volgens ja. onze consulent in Frankrijk is dat voor veel mensen hogere economische abacadabra, zo noem je dat. Uh, Jeroen, wat is, is shortselling? Leg eens uit in makkelijke termen. Nou, short-selling betekent eigenlijk dat je zegt tegen een bank... ...ik wil graag een aandeel lenen, bijvoorbeeld van een bank... ...en dat, uh, die aandeel leen je... ...en ga je vervolgens op de markt verkopen... ...om hem in een later stadium, als die gedaald is, weer terug te kopen. Dat is eigenlijk wat short-selling inhoudt... ...en daarmee wil je profiteren eigenlijk van een daling van een aandeel. En daardoor kun je dus ook speculeren op die daling. Ja, dat, dat zou een mogelijkheid kunnen. Kijk, het naked shortselling, daar gaat het om, dat is eigenlijk iets wat bijna niet gebeurt. Dus uh, ja, het is in 2008 ook gebeurd. Hey, eerlijk gezegd is het een beetje een labmiddel. Maar uh, het is vooral denk ik een teken, politiek signaal om te zeggen we willen dit een halt toeroepen. Maar ja, het, in, in de praktijk gebeurt het niet zo heel veel. Nou, maar goed, mensen zeggen van ja, met dat shortselling proberen sommige handelaren de koersen te manipuleren... door geruchten uh, te verspreiden over mogelijke uh, problemen bij een bedrijf bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Uh, vergeet niet. Hè. Wat er nu ook gebeurt is gewoon dat... Uh, gewone beleggers zeg maar uh, allemaal door dezelfde deur... naar buiten willen. Die, die vallen... bij wijze van spreken over elkaar heen. En dat was zeker maandag het geval. Uh, en dat heeft met name wat de koersdaling veroorzaakt. Laten we uh, denk ik de feiten wel even helder hebben. Het is niet de short-selling die de markt... naar beneden brengt. Het is het totaal gebrek... in de politiek. Uh, het vertrouwen in de politiek. Dat zorgt voor deze crisis. Ja. En het is niet een crisis die... Uh, omdat bedrijven er slecht voor staan. Integendeel zelfs. Het is puur een gebrek... Vertrouwen in, in, in de politiek dat deze crisis, zeg maar, nu uh, ja, een tweede fase ingaat. Waardoor ook het uh, makkelijker is om door geruchten uh, koersval te bewerkstelligen, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt, maar dat dat ik, ik zou daar niet zwaar aan tillen, want nee. nog in 2008 werd het ook gedaan. Uh, het, het nogmaals, het is een labmiddel. Ik denk dat dat politici zich nu moeten beraden over wat, welke hervormingen gaan we doorvoeren. En eh, ze moeten ophouden met praten en gewoon daadkrachtig optreden. Want dat is waar de markt op zit te wachten om erger te voorkomen. Uh, laten we een voorbeeld even nemen van een, van een incident deze week. Uh, de Engelse tabloid Daily Mail die bleek de bron te zijn van het gerucht... dat het slecht ging met de Franse bank Société Générale. Uh, ja, dat was dus een gerucht. Maar daardoor kreeg die bank wel enorme klappen op de beurs. Uh, ja. Dat Zo'n voorbeeld... Een voorbeeld van paniekerig gedrag. Ja, nou dat is een heel goed voorbeeld. En zo zijn er uh, ook denk ik wel meer voorbeelden. Overigens, Stenet Poer heeft bevestigd dat er uh, niet getornd wordt aan de rating van Frankrijk. En toen hebde dat weer weg. Maar u, u ziet zeg maar uh, hele kleine nieuwsfeitjes kunnen uh, zeg maar direct tot enorme koersuitslagen leiden. Of dat dan geruchten zijn of niet. Uh, zowel opgaand als neergaand. En dat is denk ik tekenend voor dit moment. Want Wat misschien erg interessant is voor de luisteraars om te weten. Er wordt sinds 1982 wordt er een zogenaamde index bijgehouden door een Zwitserse bankreditsvies uh, en die index die staat op het laagste punt ooit dus dat betekent eigenlijk dat de paniek onder beleggers is nog nooit zo groot geweest als nu en dat is deels te verklaren door het feit dat de paniek nu niet komt omdat bedrijven er slecht voor staan want daar kun je nog wel doorheen kijken maar is omdat de paniek eigenlijk wordt veroorzaakt door de overheden en die overheden zijn altijd wat schimmig ondoorzichtig uh, en ja daar weet de markt op dit moment geen raad mee Jeroen Vetter, we spreken straks als de AIX gesloten is verder met je. Dankjewel voor nu. Zometeen gaan we naar Noorwegen, naar correspondent Rolien Kreton. Het laatste nieuws over Anders Breivik bespreken we met haar. Waar eerste verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De meeste vertraging zit rond Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Uh, er is een aanrijding geweest op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. De weg is nu dicht tussen Venrij -Noord, Noord en Venrij... Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog ruim een uurtje duren. Inmiddels vanaf Vierdingsbeek tot aan Vennerij staat er 5 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven. Een stukje verderop, die A73, is de weg ook dicht. Dat is bij de Zwalmetunnel en dat komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerhaken. Het is elf minuten voor half zes. De Noorse terrorist Anders Breivik heeft tijdens een schietpartij op Utoja... meerdere malen met de politie gebeld. Dat heeft zijn advocaat tegen de krant Aftenposten gezegd. Breivik is de afgelopen dagen weer intensief verhoord door de politie. We gaan naar correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom belde Breivik met de politie? Nou, hij wilde er zeker van zijn dat hij niet zou worden neergeschoten. Dat heeft hij dus verteld in de verhoren de afgelopen dagen. Hij heeft in totaal tien keer naar de politie gebeld, zegt hij. En dat gebeurde dus terwijl hij over het eiland liep en, en jongeren afslachtte. Hij kon zijn eigen telefoon niet vinden. Dus hij heeft een mobiele telefoon van een jongere in, een, in de kiosk op het eiland uh, gevonden. Uh, die telefoon is twee keer volgens hem opgenomen. En toen heeft hij zich uh, voorgesteld als commandant Annes Breivik, en gezegd dat hij zich wilde overgeven. En hij gebruikte daarbij het woord capituleren, dus echte oorlogstaal. En hij heeft uh, gevraagd om bevestiging van de uh, politie... om deze uh, capitulatie uh, te accepteren. Hij wilde zich dus overgeven, maar waarom stopt hij dan niet... gewoon met het doden van jongeren? Ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar er was op een gegeven moment... een vorm van uh, pauze... Uh, toen de telefoon bij de politie werd aangenomen. Uh, hij heeft gezegd dat hij toen niet kon verstaan wat de politie tegen hem zei. En hij heeft gevraagd om teruggebeld te worden. En dat gebeurde niet. Nou, toen heeft hij gezegd, toen heeft hij overwogen om uh, zelfmoord te plegen. Maar in plaats daarvan is hij toch weer doorgegaan met opjagen en, en neerschieten van jongeren. En de politie heeft bevestigd dat hij uh, vanuit het eiland heeft gebeld. Het is onduidelijk uh, wanneer en ook of het.. Echt zo is dat hij tien keer heeft gebeld zonder dat hij iemand opnam. Maar ja, dit, dit hele verhaal is natuurlijk heel erg pijnlijk uh, voor, voor de nabestaanden. Uh, omdat die nu uh, ja, toch het idee hebben van, uh, dat hun zoon of dochter misschien toch gered had kunnen wo worden als er een telefoontje was opgenomen. Ja, er is natuurlijk inmiddels veel bewijs. Hoe pakt de politie het onderzoek naar de aanslagen aan? Nou, dat wordt heel erg groot uh, aangepakt. Er is een speciale eenheid, de 22-7-eenheid opgericht. bestaat uit ru ruim 100 uh, politiemensen. Die, uh, zij, die trekken op dit moment 1400 uh, tips na. Ze hebben tot nog toe 300 uh, getuigen verhoord. Dat worden er nog veel meer, omdat een groot deel van de overlevenden op Oetoya nog niet zijn gehoord. En ja, die hebben dus de taak om dit hele bloedbad op Oetoya en de aanslagen ook in Oslo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 Henk Homberg, ERA Contour, koffieapparaat, uh, raad het lekker. Als ik hier om me heen kijk, uh, zitten allemaal mensen te werken. Het nieuwe werk op uw kantoor? Ja, dat bevalt goed. Dat is uh, super. We hebben het vandaag in de, de radioroute over de bouw. Ja, als er nou ergens de crisis is toegeslagen, is het wel in de, in de bouw. Ere Contour, ze, ze noemen zichzelf ruimtemakers. En uh, ja, bij dat bedrijf gaat het heel goed. Sinds maandag zitten ze in een nieuw kantoor en kijken omheen. En overal zijn we het helemaal anders ingedeeld. Overal zitten uh, in, in open ruimtes mensen met elkaar te spreken. En ja, volgens Ere Contour is dit de oplossing. Zo zouden bedrijven het, het allemaal moeten doen in de bouw. Nou, dat, dat hoeft niet. Maar ik vind dat je moet naar jezelf kijken wat bij jou als bedrijf past. En, en, en weg uit dat oude traditionele manier van denken. En je moet in je eigen... Want iedereen heeft zijn eigen niches waar hij goed in is. En, en daar moet je gewoon goed kijken waar de kansen liggen. Want er zijn gewoon kansen. Ondanks dat het crisis is. Ja, we hebben het zo meteen over de toekomst. Mijn koffie is klaar. Zullen ja. wij ook eens een hoekje gaan zitten? Is goed. Doe we. Deze week, Mark Hamer. ...op zoek naar de veerkracht van Nederland. Zo, we gaan zitten. Ik zie kleine schermpjes. Wat doet dat? Daarmee kun je de tafels en de stoelen in de positie brengen wat goed bij jou past. Dus iedereen kan comfortabel werken. High-tech nieuw kantoor voor een bouwbedrijf midden in de crisis. Klopt, ja. Je moet maar durven. Uh, dat klopt en we durven omdat we geloven in, uh, in een nieuwe manier van werken... ...en dat we daar gewoon heel succesvol in zijn. En daarmee een mooie toekomst uh, tegemoet gaan. Maar u zegt, uh, voor mijn toekomst zit het wel goed. Maar voor de, voor de sector? Bent u wel kritisch? Kritisch? Uh, nou, hoeveel collega's hiermee omgaan. Niet crisis voor de sector, sec, want het is een geweldig mooie branche. En dat, is echt, dat heeft enorm veel toekomst. Want er is natuurlijk en blijft toch tekort aan, met name ook woningen. Kwalitatieve goede woningen. Maar mensen, jongeren, uh, die haken een beetje af rond de bouw. Ja, dat is heel, heel sneu. Dat komt toch een beetje door dat uh, negatieve imago wat er uh, rond de branche hangt. Ja, want om uh, uh, maar even te zeggen, de bouwvrouw en dat soort dingen... Ja, daar hebben we het ook al een, be een klein beetje over gehad. Dat heeft nou niet echt een goede naam opgeleverd voor de bouwsector. Nee, en dat is vervelend. Als je, met name als je ziet hoe innovatief toch ook wel weer andere... Uh, ik ben, we zijn niet de enige, maar toch andere bedrijven ook mee bezig zijn. Hoeveel kansen er voor jongeren zijn, wat voor geweldig mooie functies... wat voor uitdagende projecten er allemaal zijn... Ja, die, die bouw is gewoon super. Ja, maar even over de woningmarkt. Hè. Als je meer dan 35.000 euro verdient, mag je niet meer in een sociale uh, woning. Maar ja, met alle nieuwe hypotheekregels kom je ook niet aan een hypotheek. Ja, nee, dat is, dat is een, een, een punt van zorg. En dat merken wij ook. Ook in onze projecten, in de verkoop merk je dat. Uh, dat je dus ziet dat uh, een woning is gekocht. En er komt toch net die hypotheek niet rond. En dan wordt die woning weer teruggegeven. Ja. En dat is, dat, is, dat is heel vervelend. En wij hebben dan de neiging om als branche uh, ja, keihard naar die banken toe uh, te roepen. Van, uh, waarom heb je niet strenge normen en zo. Maar kijk ook naar jezelf. Kijk nou hoe je toch met dit gegeven producten kunt maken die wel passen bij die doelgroep. Hoe kan u dat dan? Wat, wat doet u dan? Nou, die, die kostprijs moet gewoon omlaag. De kostprijs van de woningen, die moet omlaag. En dat kan door, door het slimmer en beter met elkaar te doen, beter af te stemmen. Nou, bijna iedereen weet wel, als, als hij een nieuwe keuken heeft en er komt een keuken, wat er allemaal fout gaat. Mm hij -hmm. uh, nou begint begin meteen te lachen. Maar dat, is, dat weten we allemaal. En, en die keukenbrands die floreert. Hè? Dus dat betaal, wordt allemaal betaald gewoon door de consument. Al die fouten die gemaakt worden. En zo zit in die bouw zit een heleboel van dat soort afstemverlies. Als we die eruit kunnen halen, dan gaat die prijs gewoon omlaag. En dat is de opgave. Slimmer werken. En ook het vertrouwen weer terugwinnen bij de consument. Absoluut, absoluut, ja. Dus die consument serieus nemen, meenemen, laten zien wat je doet. Uh, ja, dat, nou ja, dat is iets eigenlijk wat wij al jaren doen en belangrijk vinden. Dat is die consument. Dat is de enige reden waarom wij bestaan, omdat er consumenten zijn. De crisis is er flink ingeklapt, maar voor u was het de mogelijkheid. De crisis heeft ons proces van veranderingen eigenlijk alleen maar versneld. Ik had ook niet kunnen voorzien dat we. We zijn nu veel in die, in die ketenintegratie, zoals het in de bouw heet. Hè, dus samenwerken met je opdrachtgevers, samenwerken met je co-makers. Dat het in zo'n snel tempo zou gaan. Dus dat is eigenlijk. Ik zeg dat ja, is een zegen door die crisis dat het allemaal zo snel gaat. De LOS Radioroute. Twaalf Antonovs, de grootste tweedekker vliegtuigen ter wereld... waren vandaag in Nederland. Elk jaar wordt er een Antonov-meeting gehouden... en dit jaar op het Aviodroom in Lelystad. Er vliegen nog maar weinig van deze Russische vliegtuigen... dus is het heel bijzonder dat er zoveel tegelijk op één plek zijn. Verslaggever Gary van Pinksteren sprak met Peter van der Noord van Aviodroom. Wat zijn dat voor een toestellen? zijn die groot of, uh, en oud... Het toeval wil dat we hier bij de aviodroom staat er een, Daar lopen we nu net langs. Het is een hele grote eenmotorige tweedekker. Sterker nog, het is de grootste eenmotorige tweedekker... die in de geschiedenis is gebouwd. Oh ja, want we zien hier inderdaad een beetje wittig vliegtuig staan met een ster erop. Daar lopen ook mensen naar binnen. Je hebt dus twee vleugels zeg maar, met een recht stukje daartussen... En waar de motor zit, kan ik eigenlijk niet eens zo snel zien. Aan de voorkant, het heeft maar één motor. Een hele grote stermotor. En het vliegtuig is ontworpen in 1947 in Rusland. In West-Europa vliegen er niet zoveel. Uh, twee in Nederland. En nu komen uit heel Europa komen er dertien bij elkaar. Ja, want ik zie nu inderdaad, nu we er langsgelopen zijn... aan de voorkant een soort propeller in de neus. Een heel klein dingetje eigenlijk maar. Dat je denkt, kan zo'n klein motortje dat grote vliegtuig wel tillen. Nou ja, dat is wat ik zeg. Het is de grootste, uh, het grootste tweedekker die ooit door één motor is aangedreven. Tien passagiers kunnen erin mee, plus twee, uh, twee uh, piloten. Uh, maar het kan wel, sterker nog. Het gaat heel goed en daarom is het zo'n populair vliegtuig geworden. Ik denk dat nu het bericht komt dat ze gestart zijn. Hoe vond je ze? Nou, ik vond ze best leuk. Uh, het was wel lang wachten. Maar toen? Ja, toen zag ik ze en ik dacht, wow. Die vliegtuigen heb ik bijna nooit gezien. Heeft u ze gezien? Binnenkomen net die Antonovs? Ja, we hebben ze zien binnenkomen. Hoe vond u het? Ik vond het prachtig gezicht. Mooi lawaai eromheen. Heel mooi, ja. Was u er speciaal voor gekomen? We, zijn, we zouden hier even goed gekomen zijn, maar toen we hoorden dat dit, dit uh, kwam... toen zijn we, was het natuurlijk extra stimulans om hier naartoe te gaan. Meneer Rob de Man, we hebben ze net binnen zien komen, die vliegtuigen. U vliegt dat vliegtuig? Ja, ik vlieg hem onder andere, ja. Wat is er zo mooi aan juist, die Antonovs? Uh, het is de techniek. Het is de oude techniek, maar het is al oer en oer uh, sterk en, uh, en, en degelijk. En, uh, dat is echt nog met het uh, houtje uh, houtjes, touwtjes uh, vliegen. En dat, uh, dat trekt ons wel aan, ja. houtje touwtje vliegtuigen, houtje touwtje techniek. In de kranten stonden bol van Antonovs van een ander type... Die uit de, waar, waar grote ongelukken mee zijn gebeurd in Rusland. Bent u daar nou het bang voor? Uh, nee, ik ben enerzijds niet bang voor. Ik, ik heb toch wel vertrouwen in, die, in de vliegtuigen, de, de techniek. Het is oer en oer sterk... Ik durf daar niet keiharde uitspraken over te doen, maar ik denk dat we, zoals we hier in Nederland en Europa vliegen, met allerlei veiligheidsmaatregelen, ook het onderhoud dat we, dat we doen, ja, dat we op een gegeven moment daarop moeten, moeten kunnen vertrouwen. Waaghalzen zijn we niet.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 Premier Rutte neemt afstand van opmerkingen van PVV-leider Wilders over moskeeën. In de nasleep van de moordpartij in Noorwegen leidde het islamdebat weer op. En er waren verwijten over en weer tussen de PVV en linkse partijen. Wilders noemde moskeeën onlangs haatpaleizen. Rutte noemde die uitlating vandaag een verschrikkelijke uitspraak. Het aantal vergiftigingen onder jongeren neemt toe door te experimenteren met roesmiddelen en medicijnen. Geneesmiddelen tegen ADHD, zoals ritalin, worden geslikt als petmiddel.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 Ook zou de leeftijdsgrens van 65 uit de wet minimumloon moeten vervallen. En verder wil KAMP de verplichting van werkgevers beperken... om bij ziekte het loon door te betalen. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Erwin Krol. Er is tamelijk veel bewolking, wel vanuit het noordwesten... de zon nu een beetje door begint te breken. Maar goed, het is al bijna het begin van de avond. Er zijn lokaal in het Zuidoost nog een paar buitjes die verdwijnen. En dan denk ik dat er vanavond ja, de opklaringen... Uh, aan de overhand zullen hebben. Vannacht ook, maar dan kan er lokaal mist gaan ontstaan. Het koelt af tot 10, 9 à 10 graden in het noorden... In het midden van het land te graden van 11, 12 en in het zuiden 14, 15 graden. En dan morgen overdag, morgenochtend, een afwisseling van bewolking en zon... waarbij de bewolking wel de overhand heeft. Maar er is ook af en toe wat zon. En vooral in de middag zijn er weer een paar buien... alhoewel het geen grote neerslaghoeveelheden zullen zijn. Verder waait er een matige zuid-zuidwestenwind. En het wordt in het noorden van het land een graad of 20, maar op heel veel plaatsen 22 graden. En met een beetje geluk 3, 24 graden in het zuidoosten. Zondag, Dat is een dag waarbij er heel veel bewolking is. Er ook zwaardere buien, meer en zwaardere buien dan op zaterdag. Het wordt dan 20, 21 graden. Maar vanaf maandag lijkt het een aantal dagen droger te zijn met wat meer zon. Het is overdag eerst 20, 21 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur nog iets omhoog. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het lijkt wel zomers. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 37 kilometer file. Op de wegen rond Rotterdam staan de meeste files... en dat heeft te maken met de werkzaamheden en de afsluiting van de A20. Wat opvalt is de drukte dan rond Rotterdam... op de A4 Vlaardingen richting Hoofdvliet... bij knopen Benelux 4 kilometer. Op de A15 Europort richting Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 5. Op de A28 Wenen richting Assen. Tussen de afritten Westerbork en Assen-Zuid 4 kilometer... heeft te maken met een aanrijding van een auto met caravan... Ook een aanrijding op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. De weg is nu dicht bij Venraai. Dat gaat nog enige tijd duren, volgens Rijkswaterstaat tot half zeven vanavond. Inmiddels staat er vanaf Vierlingsbeek vijf kilometer file. Verkeer richting Venlo kan beter omrijden via Eindhoven. En een stuk verderop op die A73 is ook een aanrijding geweest. Daardoor is de Zwalmetunnel afgesloten, ligt er nu allemaal puin over de weg. Dat gaat nog enige tijd duren.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 Een heel goedemiddag, u naar het Radio 1-journaal. Het is vijf minuten over half zes. Excuses aan de Tweede Kamer voor de onduidelijkheid. Premier Rutte heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt... na de laatste eurotop in Brussel. Rutte gebruikte bij dat overleg over de miljardenhulp aan Griekenland... niet de goede cijfers over de bijdrage van banken en verzekeraars. De oppositie in de Tweede Kamer had daar veel kritiek op... en wil in een debat volgende week opheldering. Voorafgaand daaraan kwam Rutte zelf met excuses in zijn eerste persconferentie na de vakantie. Nou, De fout is dat ik hier in die... Ja, ik, ik ga er nu even verder geen... Uh, bijvoorbeeld worden op, op plakken. Ik bied mijn excuses aan voor een misverstand. Kijk, de oppositie geeft steun aan het beleid van dit kabinet. En dat doet de oppositie ook uh, in de wetenschap, dat het een kabinet is wat ze niet altijd zien zitten in alle opzichten. Laat ik het nou eens voorzichtig uh, zeggen. En dan is het dus van groot belang dat ik duidelijk communiceer. Ik heb gemeend dat te doen met de beste bedoelingen. Uh, maar er is veel verwarring ontstaan. En dan is het ook mijn taak om, het hoort ook bij leiderschap te zeggen, excuus. Dus dat was eigenlijk een rekenfout? Het was geen rekenfout. Het is, het is, je kunt de, de som op drie manieren maken. Maar de conclusie is, als er verwarring over ontstaat, en die verwarring is ontstaan... omdat er dus verschillende uitgangspunten zijn gekozen. En daarmee zijn al die sommen wel juist. Uh, maar het was beter geweest om ons te eindigen in die vergadering... ons het eens te zijn over het presenteren van dat plaatje 2020. En dat is wel mijn conclusie. Heb je zo'n raad gehad... Dan moet je ook nog eens even tien minuten praten over wat is nou precies de kernboodschap die we naar buiten brengen. Maar het beeld dat daarna ontstond was dat de baas van Nederland. Um, nou ja, laten we zeggen, niet helemaal betrokken is bij het zoeken naar een oplossing in Europa voor de crisis. Klopt er dat beeld? Nou, in de aanloop naar die top. Uh, en daarna heb ik ook permanent aan de telefoon gezegd: hey, hoe gaat dat? Kijk, uh, dat kun je hier vandaan doen, dat kun je ook vanuit. Uh, uh, uh, uh. Nou, Dens vind ik weer in sms'en. En kun je weglopen als het nodig is te bellen, wat één keer nodig was. En maar verder kun je daar vandaan, kan ik u zeggen, alleen uh, sms'en. Uh, maar verder uh, ja, is, is het natuurlijk zo dat in deze banen... en zeker als er zoveel gebeurt in Europa, zoals de afgelopen weken... dat uh, vakantie altijd een relatief begrip is. En ik vond het onwenselijk om, zoals Sarkozy gedaan heeft... het kabinet extra bijeen te roepen, omdat dat juist het verkeerde signaal zou geven. Alsof wij in dezelfde situatie zitten als Italië en Spanje... terwijl Nederland behoort tot de best presterende economieën van de eurozone. Dus u wilde uitschalen dat u wel degelijk op vakantie komt. Nou, ik wilde uitstralen dat door het kabinet bijeen te roepen, eh, volgens mij alleen maar verwarring zou ontstaan. Wat niet nodig is, gezien de sterke uitgangspositie van Nederland. Die sterke uitgangspositie, geldt hier ook nog eh, in de begrotingsonderhandelingen waarmee u volgende week begint? Met andere woorden, zijn er in de aanloop naar Prinsjesdag extra bezuinigingen voorzien? Dat moeten we echt bekijken. We wachten natuurlijk ook op de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Ik zeg wel in algemene zin dat de Nederlandse begrotingssystematiek zo werkt dat bij... Het tegenval als je niet onmiddellijk extra hoeft te gaan bezuinigen. Het is een, een robuust uh, systeem waarbij je met vaste kaders werkt. Waarbij je met signaalwaarde werkt. Uh, op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat dat leidt tot extra bezuinigingen. Maar uitsluiten kan ik het ook niet. Ik kan nu verder geen uitspraken doen of deze Europese schuldencrisis... wel of geen gevolgen heeft voor het, Nederlandse, uh, voor het, voor het pad van de Nederlandse rijksbegroting in de komende jaren. Maar ik wijs er wel op dat op zichzelf de buffers behoorlijk wat kunnen opvangen. Premier Rutte na de ministerraad. Voor GroenLinks zijn de excuses nog niet genoeg. Want Kamerlid Braakhuis vindt dat Rutte ook nu nog de verkeerde getallen hanteert. Dinsdag komt de Tweede Kamer voor een debat terug van vakantie. En dan gaat het debat natuurlijk over de schuldencrisis. En over die crisis gesproken. Het is half zes geweest. En dus is de beurs in Amsterdam gesloten. We gaan naar economie-redacteur Gertjan Dennekamp. Gertjan, uh, ja, wat voor dag hebben we achter de rug? Nou, eigenlijk wel een positieve dag. En dat is. Uh... Op zijn minst opmerkelijk, want nu hebben we al twee positieve dagen achter elkaar. Want ook vandaag eindigt de beurs uh, met een positieve stand. Die is uh, 3,22% uh, omhoog gegaan. En de meeste fondsen hebben daarvan uh, geprofiteerd. Er zijn wel opvallende bewegingen uh, te zien overigens vandaag. Want bijvoorbeeld een bedrijf als Egon... dat is in de afgelopen maand zo'n 3 miljard aan beurswaarde verloren. Op het dieptepunt gisteren zelfs nog even min 6%. Maar ja, nu vandaag bijna 9% hoger geëindigd. En een andere bank, ING, in de afgelopen maand... 10 miljard aan beurswaarde verloren. Nu staat ook dat bedrijf op een dikke plus van uh, ruim 6%. En verder, uh, wat is het beeld in Europa? Nou, overal eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Uh, dus overal flink in de plus. Ruim 3% erbij bij de meeste uh, uh, beurzen. Uh, en dat geldt eigenlijk ook uh, voor uh, Amerika. Daar is de groei ietsje minder maar toch ook nog een plus, 1,3% uh, erbij op dit moment. Uh, dat was iets meer uh, uh, bij het begin, uh -huh. maar nu loopt hij ietsje terug. Maar over het algemeen is de stemming vandaag positief... en dat al twee keer op rij. En dat betekent dus dat de week ook ietsje beter eindigt dan uh, die begon. Vorige week ging er in de hele week nog 10% vanaf. Met alle ups en downs van deze week gaat er deze week anderhalf procent vanaf. Ja, ja, maar ja, goed, de Wall Street is natuurlijk nog niet gesloten... dus de, hoe het daar verder afloopt, dat moeten we nog maar eventjes afwachten. Ja, maar dat zal zeker voor de eindstand van de AX geen gevolgen hebben... want die is nu gesloten en we beginnen maandag weer met frisse moed. Gertjan Dennekamp van de economieredactie. We praten nog even verder met financieel expert Jeroen Vetter... van CapitalGuard, net als een half uur geleden. Uh, ja, uh, dat zijn uh, op zich uh, positieve cijfers op de, op de Europese beurzen. Uh, en vooral dan die opvallende bewegingen. Bedrijven die in één keer 9% omhoog gaan... Oeh. Van waar dat optimisme? Nou ja, kijk, elk sprankeltje hoop uh, dat, uh, dat zorgt gelijk dat de koers omhoog gaan. En vergeet niet, hè, banken onderling in Europa, die vertrouwen elkaar minder. Uh, hè, we zagen dat een aantal dagen geleden met Franse banken. Er is een, een hele mooie index, de zogenaamde Uribor-OIS-ratio. Uh, die geeft zeg maar, het onderlinge vertrouwen weer wat banken in elkaar hebben. En die is de laatste tijd enorm opgelopen. En dat betekent eigenlijk dat vooral banken in Europa elkaar minder vertrouwen. Nou, we zagen dat al. En dat zorgt natuurlijk voor heftige koersuitslagen, omdat het natuurlijk getwijfeld wordt aan de kredietwaardigheid van die banken. Ja, en, en dat Egon dan bijvoorbeeld... om een 9% stijgt uh, vandaag... dat is dan dat er veel vertrouwen is in de Egon? Dat is dan dat er misschien uh, ja, dat, dat allemaal weer minder ernstig wordt ingeschat. Ik vergeet niet, hè, op dit moment wordt alles beheerst door paniek. Ja. Uh, dus elke vorm van rationaliteit is op dit moment weg. Uh, en het is ook daarom heel lastig om op dit moment iets zinnigs daarover te zeggen. Om daadwerkelijk uh, een kleine opmerking al leidt tot, tot, tot, tot uitslagen. Hè, dus rationaliteit is er op dit moment niet. Want nee. als mensen wel rationeel zijn, dan zeggen ze: ja, er zijn zoveel bedrijven die zijn nu zo ontzettend goedkoop. Er zijn zelfs bedrijven, hè, bijvoorbeeld als Apple, die miljarden op de balans hebben, die enorm zijn afgestraft, dat klopt helemaal niet. Alleen, ja, markten als ze in paniek zijn, kijken daar niet naar. Hebben dan vandaag uh, vooral te maken gehad met koopjesjagers? Ja, dat is niet ongebruikelijk in dit soort uh, markten. We zagen dat ook bijvoorbeeld in eerdere crisisperiodes. Uh, Neem bijvoorbeeld september, oktober 2008. Dan zag je ook af en toe dagen dat de markt omhoog ging. Kijk, wat ik eerder in de uitzending al zei. Um, uh, dit soort heftige uitslagen omhoog en naar beneden. Uh, die, of die uitslagen omhoog zijn eigenlijk het gevolg van de enorme afstraffing van maandag en van vorige week. Uh, maar het wil niet zeggen dat hiermee gelijk weer uh, de zon aan de hemel schijnt. En dat nee. volgende week de koersen door dak gaan. Dus dus het is nog niet allemaal goed. Zeg, het is nu wel weekend, iedereen kan even op adem komen. Of, of is het toch tijd voor drukoverleg achter de schermen? Nou, ik hoop dat politieke leiders, met name in Europa, uh, zeker met elkaar gaan overleggen... Uh, om te kijken hoe ze deze crisis voor eens en altijd kunnen bezweren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk iets wat ze al in 2008 hadden moeten doen, 2009. Daar hebben ze te lang mee gewacht. En je ziet eigenlijk dat de markten daar nu keihard de rekening zeg maar, uh, voor indienen. Uh, en dat is niet goed nieuws, want uh, dit zou kunnen leiden tot een afnemend consumentenvertrouwen. En dat zou kunnen leiden dat we in een recessie komen. Dat is het laatste waarop politici zitten te wachten. Want dan hebben ze minder belastinginkomsten en dan zijn ze nog verder... Huis. Jeroen, krijgen we dan volgende week weer zo'n week... als we de afgelopen week hebben gehad dan? Ja, als je op de indicatoren afgaat, hè, bijvoorbeeld de, de angstindex, de fixbarometer, die is nog steeds vrij hoog. Niet meer zo hoog als afgelopen dinsdag. Maar ik zei eerder in de uitzending, ook de risicobereidheidindex, die staat op een historisch dieptepunt. Dus ik denk dat de onrust uit de markten nog niet weg is. Dus ik denk dat we zeker nog wel een wat onstuimige weekje tegemoet zouden kunnen gaan. Of er moet in één keer in het weekend uh, heel positief nieuws komen en een, en een mega reddingsplan. Uh, maar dat zie ik volgens nog niet gebeuren. Jeroen Vetter van Capital Cards, dank voor de toelichting. Voor degene met dyslexie, waardoor letters als het ware gaan dansen... en uh, lezen moeilijk is, is er goed nieuws. Straks meer. Eerst verkeer met Jolanne van der Velden. Problemen op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. De weg is dicht na een aanrijding bij Venrij. Dat is een aanrijding met een auto en een vrachtwagen. Gaat nog een klein uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. Daar staat nu vanaf Vierdingsbeek 5 kilometer file. Verkeer richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven. En een stukje zuidelijker op de A73 is de weg dicht bij de Svalmetunnel. Ook dat is een aanrijding. En bij die aanrijding heeft een aanhanger nog wat puin verloren. Dat wordt nu opgeruimd. Die afsluiting gaat nog enige tijd duren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, kwart voor zes. De Rotterdamse rechtbank heeft vijf Somaliërs veroordeeld... tot celstraffen voor piraterij. Ze werden eind vorig jaar opgepakt en naar Nederland gebracht. Mijn verslaggever Robert Bas die heeft de zaak gevolgd. Uh, ja, Robert, uh, even nog samenvattend, wat hebben deze vijf nou gedaan? Nou, deze vijf zijn vorig jaar in november opgepakt door de Nederlandse marine, die daar patrouilleert voor de kust van Somalië. Het was een groep van 13 uh, piraten. Uh, daarvan zijn er vijf uiteindelijk in Nederland overgebracht om hier berecht te worden. Omdat ze volgens het Openbaar Ministerie onder andere betrokken waren bij het kapen van een Zuid-Afrikaans jacht. En twee van die bemanningsleden van het jacht worden nog steeds gegijzeld door Somalische piraten. En daar is 10 miljoen euro of 10 miljoen dollar... Uh, losgeld van geëist en uh, nou, deze 500 dus de rechten zijn veroordeeld tot straffen tot zeven jaar cel. Zeven jaar cel, dat is uh, behoorlijk uh, pittig. Was het moeilijk om het te bewijzen? Nou, uiteindelijk zijn er maar twee van de vijf uh, veroordeeld voor de kaping van het, uh, het Zuid-Afrikaanse jacht. Die drie anderen, daar zegt de rechtbank van ja, die waren heel duidelijk op pad ook om een ander schip te gaan kapen. Dus daarom zijn ze ook veroordeeld. De rechtbank is heel streng geweest in straffen. Maar het heeft onder andere te maken met het feit dat de, de piraterij neemt toe. Uh, het wordt gewelddadig. Uh, je moet je voorstellen, er zit op dit moment 400 bemanningsleden van schepen worden gegijzeld, Er worden losgeld voor gevraagd. Die bemanningsleden worden uh, gemarteld. Die worden verkracht, Daar spelen hele ernstige trafreden zich af. En uh, de rechtbank heeft ook meegenomen de overweging dat die piraterij een grote bedreiging is voor de mondiale economie. Je moet je voorstellen, uh, het is een van de drugsbevaren vaarroutes daar zo voor de kust. Een groot deel van die schepen gaan bijvoorbeeld naar Rotterdam met olie. Nou ja, als die zeevaart stil komt te liggen, dan heeft dat enorme economische gevolgen, ook voor Nederland. Is dat ook de reden waarom juist vijf Somaliërs, die toch verdacht worden van de kaping van een Zuid-Afrikaans schip, heeft allebei niks met Nederlands te maken, maar is dat dan de reden dat ze toch in Nederland terecht staan? Okay. Nou eigenlijk wilde Nederland deze kapers overdragen aan Zuid-Afrikaanse autoriteiten onder het mond van ja het gaat over Zuid-Afrikaans schip. Jullie moeten ze berechten. Zuid-Afrika had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, toen had Nederland een moeilijk dilemma van ja moeten we ze dan gewoon laten lopen. Terwijl we weten dat een aantal van deze mensen geweld hebben gebruikt, geschoten hebben, mensen gemarteld hebben. Ja dacht dat Nederland is een verkeerd voorbeeld. Dus deze vijf gaan we sowieso uh, vervolgen. Ook om een voorbeeld te stellen naar die paraten die daar nog actief zijn. Gaan we nog meer van dit soort zaken in Nederland krijgen denk je? Ja, dat hangt er af. We zet, nemen nog steeds deel als Nederland aan allerlei patrouilles daar voor de kust. Uh, het lastige is dat er gewoon iedere keer als de piraten wordt aangehouden, is het lastig om ze te sluiten aan landen, om ze de, te gaan vervolgen. Uh, iedere keer zal het openbaar ministerie opnieuw moeten besluiten van wat doen we met deze piraten? Uh, gaan we ze alleen zeg maar ontwapenen? Uh, pakken we de boten af en laten we dan weer gaan? Of uh, gaan we ze ook echt uh, voor de rechter slepen? Iedere keer zal dat weer los uh, gedaan moeten worden. Er komt nog een, een proces aan tegen de antipiraten. Eén ding is duidelijk, de Nederlandse politiek is niet zo heel erg blij met deze ontwikkeling. Want ja, je kan je voorstellen, er zijn enorme kosten. Ze worden hier heel lang opgesloten, maar ook, er moest een rechtbank speciaal naar het Midden-Oosten worden gevlogen om ze daar in eerste instantie te horen. Het onderzoek kost heel veel geld. Ja, zo heeft het onze bijdrage zeg maar, aan het veilig maken van die water wel een heel wrang bijsmaakje. Robert Bas. Goed nieuws voor mensen met dyslexie. Binnenkort gaat het eerste boek met een speciaal dyslexie-lettertype in de verkoop. Een grote landelijke boek boekenwinkelketen legt hem in de schrappen. En dat lettertype is zo ontworpen dat uh, mensen met dyslexie de tekst sneller en met minder fouten kunnen lezen. Verslaggever Niels de Jager sprak met de maker van het dyslexie-lettertype. Grafisch ontwerper Christian Boer is zelf dyslectisch... en weet dus wat er misgaat. Mensen met dyslectie denken, denken in beelden. Eigenlijk draaien ze en wisselen ze die letter... om daar een beeld mee te vormen uh, wat het moet voorstellen. Maar die letters gaan nooit een beeld uh, vormen uh, wat het moet zijn. Want een D heeft nog niks te maken met de deur die het uiteindelijk ja, kan vormen. Ja, ja, ja, dat is zo. Die beelden vormen, het dansen van de letters... dat wil hij met zijn nieuwe lettertype voorkomen. En juist heb ik bijvoorbeeld de onderkant zwaarder gemaakt... waardoor je hem niet meer ondersteboven kan draaien. De stokje iets langer gemaakt, waardoor je het meer het verschil ziet tussen de N en de H bijvoorbeeld. Of ik heb de rondingen iets aangepast. En Zo heb ik het eigenlijk, eigenlijk zoals de dyslecte de letters behandelen... eigenlijk een contra-gewicht eraan geplaatst, zeg maar, dat ze dat dus niet meer doen. Binnenkort voor het eerst een boek in dit lettertype in de grote boekzaak te vinden. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik, ik krijg regelmatig uh, mensen die zeggen, ja, heb, is er een boek? Uh, en nu dat er een boek is, ja... Uh, ik ben ook een van de eersten die het zeker gaat kopen en uh, eindelijk gewoon normaal kan lezen daaronder. Want hoeveel sneller lees jij nou uh, zo'n tekst in je eigen lettertype dan een gemiddeld boek in, in bijvoorbeeld Times? Normaal moet ik echt goede week uh, elke avond gaan lezen. Nu uh, zou ik een boek uh, rustig in een, uh, een goede avond uh, door kunnen uh, lezen. Een uh, gure zilte wind woei door over de kleine haven. Toch ook maar even bij iemand anders testen? Er hing een gure... Geur, geur van... Dit is Bosco van 14, met dyslexie. Eerst leest regen. hij een tekst in normaal lettertype. Een eenzame ruiter... Wi... Ruiter... rilde. Dat is lastig, hè? Ja. Okay. Nou, ik pak er even een andere tekst bij. Want hiermee zou het allemaal een stuk makkelijker moeten zijn. Oké. Okay. Um, de nieuwe gemeente, De Beeld, bestaat uit zes dorpen... Beeld, Beeldhoven, maar Dijk. Hoe vind je het lezen? Ja, het is wel makkelijker. Maar dat komt ook omdat de achtergrond geel is. En de tekst blauw in plaats van zwart. Dat helpt al. Ja. En wat vind je verder van het lettertype? Want het is wel anders dan je gewend bent, denk ik. Ja, het is wel anders. Sommige letters zijn iets dikker. Ik denk dat ik er wel sneller van ga lezen. Het helpt wel, maar niet extreem heel erg veel. Nu komt er binnenkort het eerste boek in dit lettertype uit, gewoon in de boekenhandel uh, te krijgen. Wat vind je daarvan? Ik sta niet meteen in de winkel, maar ik denk dat ik het wel ga kopen. Toch wel nieuwsgierig uh, hoe het dan is? Ja. Een reportage van Niels Zijager. Krimpgebieden kennen we in Zuidoost-Limburg en Noordoost-Groningen... maar ook de provincie Zuid-Holland krijgt ermee te maken. De provincie vreest grote leegstand als gemeentes... hun bouwplannen niet onmiddellijk bijstellen. Verantwoordelijke gedeputeerde Lisbeth Spies, goedemiddag... Goedemiddag. Wat zijn dan precies die krimpgebieden in Zuid-Holland? Dat zijn uh, de gebieden die we zeg maar, met het Groene Hart aanduiden. En dat zijn de eilanden. Dus bijvoorbeeld Goeree, Overflakkee, Roeksewaard en misschien ook wel op Putten. Dus de, het landelijk gebied binnen Zuid-Holland, om het maar even zo te zeggen. Ja, en de dat zijn natuurlijk gebieden waar, waar de inwoners uh, min of meer wegtrekken. Uh, uh, ja, en krimp is nu nog niet uh, acuut aan de orde in uh, die delen van Zuid-Holland. Maar als we uh, over 15 of 20 jaar vooruitkijken, en dat moet je natuurlijk doen... Als je bestuurder bent, dan moeten we er serieus rekening mee houden... dat puur en alleen vanwege demografische ontwikkelingen... er dan ook in die delen van Zuid-Holland een terugloop in de bevolking is. Ja, om hoeveel woningen hebben we het die u, waarvan u zegt... nou, haal die maar van de tekentafel... want die bevolking die komt er over een paar jaar niet meer te wonen? Nou, dat zou in totaal om, nou, pak een beetje 50.000, 60 60.000... nu nog nieuw te bouwen woningen kunnen gaan. En die liggen al en... gewoon op de tekentafel? En die liggen nog niet op de tekentafel... maar dat zijn wel woningen waarin in eerdere provinciale plannen... of in bestemmingsplannen van gemeenten ruimte is gemaakt om daar eventueel nog nieuwe woningbouw te kunnen gaan realiseren. Dus dat zijn nog geen projecten die in de aanbestedingsfase zitten. Er zijn nog geen aannemers uitgenodigd, er zijn nog geen projectontwikkelaars op actief. Maar die, het gaat puur en alleen om het terugdringen op dit moment van de planologische ruimte. Dus de ruimte die in bestemmingsplannen voor nieuwe woningbouwlocaties is voorzien. En wat ik heb aangegeven, van we moeten op, ons op die toekomst van mogelijke krim voorbereiden... En dat dat betekent dat ik met gemeenten in die regio's het gesprek aanga over het terugbrengen van de hoeveelheid geprogrammeerde woningen. En is het een makkelijk gesprek? Dat is, eh, als je in algemene termen met elkaar om de tafel zit, een vrij makkelijk gesprek. Totdat je met de individuele wethouder specifiek over dat woningbouwproject in zijn of haar gemeente komt te spreken... dan is het nog wel eens een beetje wat, wat ingewikkelder. Datzelfde okay. geldt... Nou ja, dan zijn er natuurlijk toch vaak argumenten... waarom men het in zijn of haar gemeente wel heel graag wil. Dat zien we nu ook bijvoorbeeld op de kantoorlocaties. Want voor kantoren geldt nog veel acuter dan voor woningbouw... dat daar ook een heel groot overschot is aan kantoorruimte. Zeker als we door zouden gaan met het realiseren van alle plannen die er op dat gebied nog zijn. Ja. Dus daar ben ik al eh, met sommige wethouders tot overeenstemming gekomen... om een plan maar niet door te laten gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor die gemeente veel, veel uh, uh, uh, ja, uh, positiever is... om al die bouwprojecten, praja, uh, bouwprojecten niet door te laten gaan. Nou, het is voor gemeenten soms positiever. Het heeft natuurlijk zeker voor de langere termijn, zeker voor de leefbaarheid van het platteland, hele positieve effecten. Omdat je eh, voorkomt dat je straks spookdorpen gaat krijgen of huizen weer moet gaan afbreken. Ja, precies. Uh, voor de korte termijn kan het ook positief zijn, omdat we, om het maar even in economische termen uit te drukken, schaarste creëren. Dus uh, er is nu een, een overaanbod van allerlei locaties. En in de huidige situatie op de bouwmarkt betekent dat ook nog eens een keer dat er helemaal niks meer van de grond komt. Nou, als we wat actiever gaan sturen op uh, de volgorde waarin we dingen nog gaan doen, of uh, uh, hier en daar toch ook gewoon wat schaarste gaan creëren, dan kan het er ook nog toe leiden dat bepaalde projecten misschien wat makkelijker van de grond komen dan nu. Geval is. We gaan de, de zaken de komende jaren volgen. Dank u wel, verantwoordelijke gedeputeerde Lisbeth Spies. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht Met Freddy van Tijn. Op de voorpagina van de bijlage Economie van de NRC Handelsblad staat... Economische ijstijd door schuldencrisis. De stukken in de bijlage hebben titels als... Kapitalisme, zoals wij dat kennen, is uit de hand gelopen. Visieuze cirkel maakt van koersval een echte crisis. En... Zonder ingrijpen door de Europese Centrale Bank valt de euro. En in dat laatste stuk komt een topman van Pimco aan het woord. Pimco is een van de belangrijkste obligatiehandelaren in Europa. En deze meneer Basenworth zegt dat de kans dat de euro klapt... groter is dan ooit. Volgens hem zijn er twee scenario's. Of de eurozone wordt omgevormd tot een begrotingsunie... of hij valt uit elkaar. Vanmiddag berichten we op deze zender over een klopjacht in Amsterdam-Slotervaart op een gewapende man. Hij had rond tien uur vanochtend een man neergeschoten en was gevlucht. In de jacht op de schutter werd een helikopter ingezet en een nabijgelegen park werd uitgekampt met honden. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. NSC Handelsblad onder meer schrijft op de site dat het slachtoffer een vooraanstaand figuur is van de harde kern van de supportersclub van Ajax. De eigenaar van een online ticketbedrijf werd vlakbij zijn huis meerdere keren beschoten. Voor zover bekend is de dader niet gepakt. Een Sky News sprak met vier jongens van 16 en 17 jaar die mee hebben gedaan aan het plunderen in Londen. Ze vertellen dat ze onder meer iPads, telefoons en laptops hebben gestolen, maar ook kleding en zelfs luiers. De jongeren zeggen dat ze een busje hebben gebruikt om de spullen te vervoeren en dat dat busje verschillende keren op en neer is gereden om de spullen naar een opslag te brengen. I know people that know people, so I got a van. I got you got a, a van. So you were going around in a van, filling it up in different locations from different stores? Yeah, but we also dropped it off. Some so, so you're bank. going back... So the van got too seat full. We had to drop some stuff off, empty the van and then go back up. Sky omschrijft de jongens niet als leden van een bende... maar als gedesillusioneerde tieners die geen werk kunnen vinden. De verslaggever vroeg ook nog of ze zich achteraf schuldig hebben gevoeld. Nee, ze hebben er dus niet wakker van gelegen... want ze lagen lekker naar hun nieuwe plasma-tv te kijken. In het Parool, een verzorgingshuis in Amstelveen waar een hele verdieping is gesloten nadat daar de ziekenhuisbacterie MRSA is aangetroffen. Het gaat volgens de inspectie om een agressieve stam van de bacterie die resistent is tegen veel soorten antibiotica. Een bewoner heeft het virus opgedaan in een ziekenhuis... en meegenomen naar het verzorgingshuis bet Eerder dit jaar was daar al een uitbraak van het norovirus. En de Partij voor de Dieren die is boos dat er nog steeds zwintje tikken wordt gespeeld. Dat meldt RTV Noord. Bij dat spel moeten mensen met een blinddoek om in een modderbad een varken aantikken. De Partij voor de Dieren gaat bezwaar maken bij de gemeente Stadskanaal... die de vergunning heeft gegeven voor het spel. Desnoods zal de partij een kort geding aanspannen. Op de site van RTV Noord staat een filmpje van dat uh, zwientje tikken en het klinkt ongeveer zo. Snuffel, de snuffel. Gewoon veel kilometers maken, dames. Even een tip als je langzaam kruipt en je het niet. Ja! En het is mij niet 1, 2, 3 duidelijk waarom de Partij van de Dieren zich nou juist op dit spel werkt. Het is absoluut uit de tijd hoor, daar niet van. Maar dat varkentje loopt helemaal vrij rond in een flink stuk wei. En dan kruipen dus verder ook nog wat geblinddoekte vrouwen door de modder. En er gebeuren volgens mij echt veel ergere dingen met dieren dan wat daar te zien is. Nou, ik zal doorgeven dit statement aan de Partij van de Dieren. Freddy van Tijn met het mediaoverzicht, dankjewel. We gaan eruit voor het nieuws van 6 uur. En daarna zijn we weer bij u terug met het Radio 1 Journaal. Graag tot zo.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 Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Zometeen te gast politicus André Rauwvoet. Ik heb vreugde meegemaakt en teleurstellingen gekend, nederlagen geproefd en overwinningen gesmaakt. André Rauwvoet over zijn eigen wegvinden in het leven en afkicken van het intensieve bestaan in Den Haag. Met recht van spreken in twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.